1 Uur, Renate Evax met het NOS Journaal. De zware onweersbuien die over het land trekken hebben op veel plaatsen tot problemen geleid. In Zuid-Holland was er veel wateroverlast en stonden veel straten blank. In het zuidoosten is er vooral overlast door blikseminslagen. De NS adviseert mensen niet te reizen naar onder meer Nijmegen, Den Bosch en Eindhoven. Elektrische en beveiligingssystemen zijn uitgevallen. Op sommige trajecten is de bovenleiding defect of er liggen omgewaaide bomen op het spoor. ProRail heeft tientallen stoeringsploegen klaarstaan, maar zij kunnen pas aan het werk als het niet meer onweert. De Franse minister van Financiën Christine Lagarde wordt de nieuwe chef van het Internationaal Monetair Fonds. Zij is de opvolger van haar landgenoot Stroos Kahn. Die zit vast in New York omdat hij in een hotel een kamermeisje zou hebben verkracht. Het Internationaal Monetair Fonds is een van de machtigste financiële instellingen in de wereld en is zonder meer betrokken bij de reddingsoperatie rond Griekenland.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 De Russische tennister Maria Sharapova heeft in Londen de halve finales bereikt van Wimbledon. Ze versloeg de Slovaakse Dominika Sibukova in twee sets. In de halve finale speelt Sharapova tegen de Duitse Sabine Lisicki. De andere halve finale bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Kvitova en de Wit-Russische Azarenka.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 Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij het Huis van de Maan. Welkom terug bij de NCV. Het eerste uur had ik met mijn gast over medicinale wiet. Um, Arno Hazekamp was hier. En uh, dit uur wil ik met u praten over cannabis. Cannabis om een ziekte te bestrijden. Welk effect heeft het? Wat vindt uw dokter ervan? Hoe reageert uw omgeving en hoe komt u aan die wiet? 0800-1121, is het telefoonnummer van Casaluna Medekan, at Kazeluna. Sorry, Kazeluna, ncv.nl. En Roelie Kuipers schreef mij het volgende mailtje. Hallo Frank, met plezier heb ik geluisterd naar je gesprek met Arno Hazekamp. Ik rook ook cannabis, wiet, wel gewoon uit de koffieshop. Puur omdat ik inderdaad geen vergoeding krijg voor de medicinale cannabis. Het is voor mij de ideale pijnstiller. Ik heb namelijk fibromyalgie, en dat is, uh, dat is reuma, aan de aanhechting van de pezen en spieren. Waardoor ik soms nog geen papiertje van tafel kan pakken of op kan staan. Zozeer doet het dan. Als ik dan een jointje rook, dan zakt de pijn tot een draaglijk niveau. Waardoor ik dus weer de concentratie op kan pakken. Om toch wel dat papiertje te pakken of op te staan zonder al te veel pijn. Ik ben dan ook van mening dat de medicinale cannabis opgenomen moet worden in alle verzekeringspakketten. Omdat veel mensen er baat bij hebben. Zoals al genoemd werd in je gesprek: MS, mensen met Tourette-syndroom. Het is van oorsprong een natuurproduct. Wat kan daar nou verkeerd aan zijn? Ook wordt het tegenwoordig op allerlei manieren gekweekt. Fijne uitzending en ik hoop op veel positieve reacties voor de bevordering van het Goedendwarstreep gebruik van medicinale cannabis. Jan Brands, goedenacht. Hallo. Uh, gebruik jij uh, medicinale cannabis? Ik krijg een medicinale cannabis, ja. En uh, uh, voor wat doe je dat? Voor wat gebruik je dat? Ik heb een uh, chronische ziekte. Dat heet uh, acromegalie. Met een C. En uh, dat... Uh, uh, ja, zal ik dat uitleggen? Ja, graag. Um, dat is een ziekte met hypofysum. Uh, die is bij, uh, bij iedereen die nu zit ongeveer zo groot als een boontje. Mm -hmm. En bij mij nu ongeveer zo groot als een pingpongbal. De hypofyse zit in je hersenen, toch? Ja, die regelt je hormoonhuisvaarding ja. onder andere. Dat maakt dat ik altijd hoofdpijn heb en altijd gewrichtspijn. En eigenlijk het enige wat echt helpt, dat is medicinale cannabis. Hoe ben je erachter gekomen? Uh, nou ja, ik ben Hollander en uh, wel bekend met wat hier in de coffeeshop allemaal gebeurt natuurlijk. Uh, ja, maar... Weleens gerookt. Ja, uh, je, je had wel eens gerookt of je ja. rookte nog? Ja, N Nou nee, ik rookte niet. Oké, okay. maar je, je bent zelf naar je huisarts gegaan met dat verhaal of hoe is dat gegaan eigenlijk? Uh, nou vrienden kwamen met de suggestie van God, dat moet je doen en dat helpt. En dat helpt inderdaad. En toen? Want de vrienden kunnen het wel zeggen, maar hoe ging dat verder? Uh, toen ben ik naar de huisarts gegaan en die heeft gezegd: uh, Goed idee. Was jij uh, op voorhand benauwd voor de reactie van je huisarts? Um, nou, ik, ik heb een hele uh, uh, fijne huisarts wat dat aangaat, die daar heel uh, uh, ruim tegenover staat. Want die vertrok geen spier en zei: Goed idee, Jan, ja. dan moest ze maar eens proberen. Ja. En de verzekeraar? Um, in het begin betaalden ze 4000 euro per jaar. En nu nog duizend. Ze hebben het in het uh, kruiden, twee handen opleggen fysiotherapie uh, hoekje gedaan. En dat is tot duizend euro per jaar. Maar hoeveel, hoeveel uh, verstook jij dan per jaar? Vijf, vijf en een half duizend euro. Goedemorgen, dat is dan best wel veel. Want, uh, ja. Hoe vaak doe je dat dan? Ik rook ongeveer anderhalf gram per dag. Ik uh, Zo thuis ben ik er niet in. Hoeveel is dat? Ja, ik bedoel, anderhalve gram. Is dat, is, dat, is, is dat behoorlijk veel? Ja, dat weet ik niet. Dat, dat, dat, dat, dat moet je zelf beoordelen. Nou ja, maar als, als ik als niet-gebruiker zeg maar dat zou gebruiken, dan lig ik compleet tegen de vlampijp of niet? Nou, weet, weet je wat een heel fijn verschil is met uh, medicinale cannabis met bijvoorbeeld uh, morfine? Als je te veel gebruikt, ga je er niet dood aan. Nee, nee. En dat is met morfine wel. En met cannabis, dat kan je roken, tot, uh, maar ja, op een gegeven moment ga je slapen en dan, is het, uh, de, dan word je weer wakker. Ja, dat is ook de werking die het op jou heeft? Bij, ook bij mij heeft het onder andere een uh, pijnstillende werking, dus op de hoofdpijn en op de gevrichtpijn. Maar ook uh, dat men, uh, ja, ik weet het mag over de radio, maar mijn stoelgang wordt bijvoorbeeld veel uh, regelmatiger en... Uh, ik uh, heb veel minder last van zweten, rillen en beven, wat ook wordt uh, beïnvloed door de hormonen. Ja. Dus het is gewoon echt helemaal. Uh, ja, het past eigenlijk als een handschoen, medicinele cannabis, bij de ziekte die ik heb. Wat voor reacties krijg je van je omgeving? Heel verschillend. Er zijn mensen die, die zijn heel ongerust dat ik aan de drugs ben. <laughs> ja. Er zijn mensen die vinden het de normaalste zaak van de wereld, en uh, er zijn mensen die vinden het leuk. Ook mensen die eens heel veel op visite komen en... Uh, en gezellig mee gaan roken. <laughs> niet een, ja, nou ja, ik, ik zeg het is medicijn, dus ja. Uh, dat kan uh, niet dan. Ja. ja, dat doe je dus ook niet. Nee, niet altijd, nee. Oh. nee. <laughs> oké, <Goed. laughs> Jan. <okay. laughs> Goed, dank voor het bellen. Oké. Okay. En uh, fijn dat je even jouw uh, jou verhaal wilde komen vertellen hier in Caseroen. Ja, ik ben dank. luisteren wat jullie te zeggen hebben. Ja. 0800 1121 is de telefoon van Kazeloenen. En ik wil graag, ben benieuwd naar uw ervaringen met de medicinale wiet. Kazeloenen.ncv.nl, dat is ons e-mailadres. Twitteren kan, at kazeloenen of at Theo Timmer, goedendag Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat wil je weten? Het is zo'n moeilijk verhaal, allemaal. Hè. Uh, mijn vrouw had idiopathische erythermologie. Pardon? Uh, dat is een ziekte. <laughs> ja. Dat, die reactie verwacht ik. En ja, ze ja. hebben er geen Nederlandse benaming voor. Dat is heel vervelend. Er zijn acht, negen mensen op de hele wereld die dat toen hadden. Ja. En het is een ziekte waarbij je van binnenuit verbrandt. Je huid wordt rood, heet, dik. Tweede, derde graad brandwonden. Voornamelijk op de benen. Dus zwaar invaliderend. Maar de huid verbrandt van binnenuit volledig spontaan. Maar het ziet eruit alsof je alsof u, uw vrouw in dit geval brandwonden had. Dat zijn de uiterlijke verschijningsvormen? Ja, je krijgt gewoon echt brandwonden, bewonden, echt blaren en alles. Goedemorgen. Uh, ik wist niet of dat het bestond. Uh, ja. nee, uh, het is niet waar dat je dat niet weet hoor. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, nou ja, goed, er waren we waren toen de tijd al van allerlei pijnstillers geprobeerd. Morfine, weet ik veel. En dat werkte allemaal voor geen meter. En op enig moment, uh, ja, huisarts contact en uh, zitten praten hier. En uh, wat kunnen we alternatief bedenken? Ja. Medicinale wiet, nou ja, ik kan er wel een grinnetje, dat was alternatief gekletst, dat bestond helemaal nog niet. Ja. In 2000. Maar ik, ik van mijn begrip, want op, op wat voor leeftijd openbaarde die ziekte zich bij uw vrouw? Ja. Um, toen ik haar leerde kennen, toen was zij uh, de, de, even kijken, hoor, net begin dertig en toen had ze het uh, fors. Uh, het is met de puberteit echt helemaal doorgebroken, dat weet ik wel. En als kind had ze altijd dikke rode benen en had ze moeite met lang staan en dergelijke. Okay. En het is uh, langzaam progressief ontwikkeld. Toen ik haar leren kennen op, uh, op de hogeschool, toen uh, ja, mankeerde ze in feite, ze, ze liep nog gewoon. En uh, in de jaren later zat ze in een rolstoel. En uh, ja, dat is alleen maar slechter geworden in de loop der ja, jaren. onbehandelbaar, alleen maar de pijn kon een beetje bestreden worden. Nou ja, goed, dat probeerden ze door middel van ruggenprikken, door middel van morfines, door middel van uh, zelf samengestelde pijnstubbers die door de apotheek gemaakt werden. En het werkte allemaal voor meter. Ja. En op een gegeven moment, ja, dus samen met, met, met onze huisarts toen de tijd en met de specialisten in Dijkzicht Rotterdam, uh, toch maar besloten om uh, het alternatieve circuit in te gaan. Ja, dan, uh, dan moet je, dan moet je maar. Uh, uh, ga zoeken wat je wilt en zo. En dan, ja, dan kom je bij de wiet uit. En roken hebben we geprobeerd. Dat lukte niet, want uh, mijn partner had nooit gerookt en dat lukte haar. Dus echt niet om te roken. Ja. Dus hebben we de thee van gezet. Dat, dat werkte fantastisch ook. Ja, ja. Ja, dus, dus, dus. Maar dat ging via de huisarts? Uh, nou, de huisarts was erbij betrokken. Wij, wij, wij hadden wel zoiets van we wilden geen uh, dingen gaan doen zonder dat we dat uh, kort gesloten hadden met de huisarts... juist in verband met alle medicatie die ze al had. En je wilt toch geen wisselwerking van medicatie gaan krijgen... dat er bijvoorbeeld iemand aan overlijdt of dat ook. Dus dat, uh, ja, we waren er toch wel voorzichtig mee. Ja, ja. En, want uw vrouw, uh, uh, um, uh, die had daar baat bij? Ja, best pijnstillend. Het werkte versterkend, het werkte eken opwekkend. Ik hoorde je vorige gasten ook al zeggen, betere ontlasting, want dat wordt ontzettend verstoord door de morfine. Ja. En het, ja, dat maakte toch het leven weer een klein beetje leefbaar. We ja. konden weer wat dingetjes doen af en toe samen. Ja, maar uw vrouw uh, uh, leeft niet meer, ze is overleden? Ja, die is overleden. En ten, aan de gevolgen van deze ziekte? Uh, aan de complicaties die erbij ontstonden, doordat je allemaal brandwonden krijgt en je toch op een gegeven moment ging steeds ook uh, iedere keer in ijswater staan te koelen... Uh, ...kwamen er hele bacteriestammen op. En ze is opgenomen in op een gegeven moment in Amsterdam. En toen is er sepsis ontstaan, een vergiftiging vanuit die bacteriën. En uh, ze had een onderkoelingschok gekregen. Ja, dan had je een dubbel shocksyndroom En uh, na 60 dagen IC bleek het op te knappen. En uh, toen, toen kreeg ze weer een terugval. En toen hebben we besloten om verder geen actie te ondernemen. Ook in overleg met haar. En, uh, ja. Zoals het, als het netjes medisch heet, euthanasie mocht niet, maar dat moest maar gewoon... Um, ja, versterf worden, zoals we dat ja. noemen. Hè? Hoe oud was uw vrouw? Uh, hoe oud was mijn vrouw toen, toen ik haar leren kennen of toen ze nee, overleed? Dat laatste? Uh, 31. 31 jaar leeftijd? 31, ja. Ze is... werd op uh, 15 mei verjaardig. En op uh, 31 mei is ze toen overleden, twee weken na haar verjaardag. Ja, nou. Ja, wat, wat, wat moet je zeggen dan? Dank, dank ja. voor, voor, voor het verhaal. en... Uh... En, en jouw bijdrage in het programma. Dankjewel, Theo. Geen dank, graag gedaan. Oké, okay. en een prettige nacht. Dag. Dag. Dankjewel, hetzelfde. Hoi. Ervaringen met de medicinale wiet, uh, wat voor effect heeft dat op u? Wat voor profijt heeft u ervan? Of misschien ook wel helemaal niet. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Een mailtje kan je sturen naar casaloenen.ncv.nl. Twitter kan naar @casaluna of Dumos. Ik ga muziek draaien van een Belgisch beentje met een zangeres. Sinds een tijdje nieuwe zangeres. Het is leuke opvallende muziek die ze maken. Dat deden ze vroeger en dat doen ze nu ook met hun nieuwe cd. Norwegian Stars heet het liedje. Het is Hoover panic. van ik dus hoeveel van ik heet dat beentje uh, medicinale wiet gebruikt ook uh, John. Goedenacht. Ja, goedenavond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, ik gebruik uh, 33 jaar uh, cannabis. En, uh, en, en dat, dat doe om, je ja om reden van uh, een aantal ziektes uh, uh, en uh, aandoeningen uh, heeft mij heel erg geholpen tot nu toe zelfs nog. Ja. maar ja. Ben, je, ben je begonnen met, met, met uh, het voor je lol gebruiken? Nou, nee, het is, het is meer als een soort uitvlucht uh, begonnen. Omdat uh, mijn ouders bijvoorbeeld pro pro problemen hadden, uh, heel veel, echt veel, en, uh, met geweld en, en dat soort dingen. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen eigenlijk. Maar ja. dat klinkt als klassiek drugsgebruik. of ben ik nou gek? Nee, nee, dat, dat, is, dat zie je dan toch, uh, dat dacht ik in het begin ook, hè? Ja. Ja. Dat je, dat je zo ver ging uh, dat het gewoon uit de klauwen zou lopen. Want uh, vroeger bestond uh, medicinale wiet helemaal niet. Nee. Dat was helemaal niet uh, in zwoeng. Je, je, je had het niet in je hoofd om naar een huisarts te gaan om uh, medicinale wiet uh, te kopen of nou ja, te krijgen je, of uh, wat je, dan ook. Je kon het of, wel uh, doen, maar je set. werd weggelachen, want uh, dat was er gewoon niet. Nee, dat bestond dat eigenlijk helemaal niet, weet je Je bent wiet gaan gebruiken, zeg je, omdat je, uh, er de hoop rottigheid om je heen gebeurde. Uh, ja, de grip eigenlijk uh, die, die je om je heen kwijtraakt, die probeer je terug te krijgen. En andere mensen doen dat op een andere manier, die gaan sporten. Of, ja. uh, het, het is allemaal hetzelfde hoor. Want... Maar ik neem aan dat het als het om die grip gaat, dat dat niet werkt. Die grip krijg je niet terug, uh, neem ik aan. Nee, nou welke grip bedoel je? De grip, de grip op je leven of de grip op de dingen die om je ja, nou ik, Ja, nou ik vind het juist van wel, want ik, ik heb uh, zoveel dingen meegemaakt, ook nog later in mijn leven. En zelfs nog twee jaar geleden, hele sterke grote operatie gehad van zeven uh, uur. En ik heb met die antïcist gesproken en die zegt van, uh, jij moet gewoon uh, dit blijven doen wat je nu doet... Je moet gewoon blijven leven zoals je nu leeft. Want het brengt geen schade. Het ja. helpt je. Het geeft je rust. Uh, het uh, verdooft. Het is al heel oud, hè? Uh, Het wordt al uh, sinds de Chinezen wordt het al gebruikt. Uh, als uh, medicijn, hè? En ja. door indianen wordt het gebruikt als medicijn. Dus hoe het dan weer gecommercialiseerd is, ja, dat is, dat is het punt, hè? Mensen gaan het zo zien. Maar het is gewoon een levenswijze. Het, het is een levenswijze. Uh, je kan die niet meer zonder. De, of je wil niet meer zonder. De, ja, om, omdat je anders overgeleverd bent aan. medicinale. Uh, uh, ja. Uh, producten. En die zijn vaak veel schadelijker. Natuurlijk. Ja. He, voor je organen. En zo. He, dus als je. Uh, de. De, de tabletjes slikken, die mensen hier gaan voorschrijven, huisartsen en GGZ en bouwman en noem allemaal maar op. Dat brengt je veel meer schade toe, want als je daarmee moet stoppen, moet je er ook weer van afkikken. Ja. En, en wat die meneer uh, hiervoor zei, metadon, nou dat heb ik ook moeten gebruiken omdat ik zoveel pijn had. Maar dat uh, is heel moeilijk om af te komen hoor. Dat is niet eenvoudig en, en ze schrijven er heel makkelijk voor. Methodon schrijf ze heel makkelijk. Ja, he? heel makkelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Jij uh, uh, gebruikt al 33 jaar. Ja. Is er iets waardoor jij het niet meer zou gaan gebruiken? Is, is er een moment dat je denkt van ja, nu is het leuk geweest? Nou, ik moet wel zeggen dat de laatste jaren, zeg maar de laatste 10 jaar, is het uh, wel in, in een constante gekomen. Zeg maar. Dus uh, zoals mensen koffie erin komen, zo rook ik het ook. Ja. Nou. ja, het is voor mij gewoon uh, uh, heel normaal in mijn leven. En voor, ik word onder de duim gehouden voor mezelf. Ik hou mezelf onder de duim uh, door dat uh, gewoon te roken. hoe vaak je rook je? En, wat zeg je? Hoe vaak rook je? Uh, op een dag of een week, een jaar. Of, uh, <laughs> nou, maak het zo klein dat het voor jou hanteerbaar is. Uh, zo klein mogelijk. Mm, nou, zou ik zeggen uh, eentje in de drie uur. Nou, oh, dat is wel behoorlijk veel. Maar, maar dan... En dat is een kleintje dan, hè? want mensen hebben het allemaal over... zien allemaal van die hele grote toeters op televisie. Ja. Maar dat is, dat is het helemaal niet, joh. Uh, ten eerste rook je het helemaal niet met tabak. Uh, je moet gewoon puur roken. Goeien. En krijg je nog longkanker ook. Nou, ik, ik weet niet of dat nou zo gezond is, uh, want rook, rook blijft rook, toch? Er zitten er wel misschien wat minder schadelijke stoffen in dan bij sigarettenrook. Ja, ja zeer zeker. Oké, okay. John, ja. dank. Oké. Okay. Dank voor je verhaal. Dank jou. Yes. 0800-1121. Gebruikt u cannabis om muziek te bestrijden? Welk effect heeft het? Wat vindt uw dokter ervan? Hoe reageert de omgeving? Ik ben benieuwd naar uh, jouw verhalen over cannabisgebruik, medische uh, wiet. 0800-1121. Stuur een mailtje naar kazeloenen.ncv.nl of twitteren. At of Dumos. Erik van Kuik, goedennacht. Ja, goedemorgen. Ja, ik wil het even hebben over iets heel anders dan het effect van de medicinale cannabis. Maar over uh, het vergoeden door de verzekeraar. Uh -huh. Ik heb namelijk uh, ook medicinale cannabis vanwege aangeslustpijn, zenuwpijn... En uh, vorig jaar was er in de commissie van Volksgezondheid was er in de Kamer besproken uh, dat de aantal ziektesymptomen uitgebreid zouden worden. Want momenteel is het nog zo dat je alleen als je een half dood bent, kanker of MS hebt, dat je het dan vergoed krijgt. Maar voor de rest krijg je het nog steeds niet vergoed. Ja. Uh, toen heb ik uh, een brief of een mail geschreven naar het ministerie van Volksgezondheid. Die kennen mijn geval al jarenlang. En die hebben mij toen geadviseerd om contact op te nemen met EGV, Bureau Eerlijk medicijngebruik Gebruik in Rotterdam. Wat is dat voor bureau? Dat is een bureau, Keen Legal, daar zitten advocaten. En die proberen dan via uh, het, het, de verzekeraar aan te schrijven om alsnog met motivatie, met een brief onderbouwing van de arts, alsnog het vergoed te krijgen. Oké. Okay. Toen kreeg ik als eerste een brief van uh, Isa Cura, dat is de collectieve verzekeraar. Met van, uh, er uit onderzoek is gebleken dat medische cannabis niet werkt. Nou is dat een hele domme brief. Want er is nog nooit een onderzoek geweest waaruit blijkt dat medicinale cannabis werkt. Een officieel onderzoek. Er zijn genoeg onderzoeken als je op uh, YouTube kijkt. Zijn er zijn ook zelfs kleine kinderen met, uh, de, met zware ziektes die wel degelijk baat hebben bij medicinale cannabis. Ik hoorde net die meneer zeggen van, uh, niet roken, ik verdamp zelf de cannabis. Ja. Dat gaat in een verdamper, dat wordt tot uh, 73 graden verhit. Waardoor alleen maar de esoterische stoffen, de etherische stoffen, vrijkomen. Dus geen tabak, geen teer, geen nicotine. Want als je namelijk wiet rookt. daar zit 3,5 keer zoveel teer in als in tabak. Oh. Dus het is niet zo gezond om het te roken. Oh, dat was de vorige spreker die, die, die, die rookte dat... omdat het minder schadelijk zou zijn dan uh, roken met dat is tabak. Dus niet, in nou, er zit wel geen nicotine in cannabis... maar er zit wel drie keer of drieënhalf keer zoveel teer in. Ja, maar even, even terug naar het verhaal. Uh, terug, uh -huh. terug naar het advocatenbureau. Uh, die moesten dan maar uh, de, daar een zaak van gaan maken. Hoe is dat afgelopen? Nou, het is afgelopen dat de Isakura dus eerst die brief schreef, wat ik net zei, van dat er een onderzoek is en niet is gebleken dat het werkt. Maar er is nog nooit een onderzoek geweest. Ja. Dus ik heb bij het laatste cannabistribunaal heb ik ook uh, voorgelegd om uh, een onderzoek te laten doen door de politiek naar de werking van medicinale cannabis. Want bij mij werkt het wel degelijk. En ik kan het alleen niet vergoed krijgen. Ik heb nu een tussenoplossing met mijn arts gevonden zodat ik in eigen beheer vijf planten voor mezelf bekweek. Want de koffieshopwiet, daar zit er veel THC in. En de, en de wiet is niet sterker geworden, maar de balans tussen THC en de CBD's, dat is een andere werkzame stof, ja. die dus uh, die werkzame stof is genezend. En dat, die balans zit er niet meer in. Ja, ja. Dus aan, aan coffeeshopwiet, ja dat is leuk om een keer recreatief te, te roken, maar is niet geschikt voor medicinaal gebruik. Omdat die verhouding niet vast ligt? Precies, precies. Het is de wisseling van kwaliteit daarmee, zeg ja. maar. Het wisseling van bruikbaarheid. En die hele discussie over de sterkte vind ik ook een beetje, uh, het wordt allemaal verplaatst naar, uh, naar randzaken. Uh, Want uh, ja, de sterkte, je, je drinkt ook geen jenever uit een wijnglas. Nee. Dus als, je er minder van, als het sterker is, je gebruikt minder, dan heb je ook uh, minder last van uh, te sterke wiet. Ja, vooropgesteld dat je die uh, discipline ook hebt. Want we, hebben natuurlijk nu even, we hebben het specifiek over medisch gebruik van cannabis, maar er mm -hmm. uh, wordt ook recreatief heel veel gebruikt. Mm -hmm. En dat vind ik een raar, raar woord in dit verband, want dan is het natuurlijk maar de vraag of iedereen meteen en onmiddellijk in de gaten heeft hoe sterk het is. Nee, en daarom is het ook belangrijk, maar dat gebeurt tegenwoordig al, want de coffeeshops, er is geen één onderneming die zo sterk gecontroleerd wordt als de coffeeshop. Dus daar worden mensen wel degelijk geïnformeerd over het gebruik bij de coffeeshops van de, van de wiet. En uh, goede coffeeshops die adviseren ook van, goh, heb je nog nooit gerookt? Rook dan iets lichts en, ja. en ga niet gelijk aan de... Hees of de white widow of de hardere, hardere wiet, zeg maar. Wat, was de, de, de, de, of wat is de oorzaak waarom jij behoefte hebt aan medicinale wiet? Nou, ik, uh, ben, uh, ik heb, uh, mijn oogkas is verbrijzeld geweest door uh, zware mishandeling. En mijn zenuwen zijn toen tussen mijn oogkas gekomen. Die zijn eruit gehaald door de kaakchirurg met een haaknaald. Het was ontzettend pijnlijk. En sinds die tijd heb ik ontzettende zenuwpijn, aangezichtspijn... Ik, ik heb in het nee. verleden andere medicatie gehad, chemische medicatie. Maar die hadden allemaal bijwerkingen, negatieve bijwerkingen. Misselijkheid, dik worden, uh, naar allerlei dingen. Ja. Uh, toen ben ik naar mijn huisarts gegaan. Toen heb ik gezegd van, ik wil dit niet meer. Ik wil niet al die chemische middelen in mijn lijf. Cannabis werkt voor mij. Speciale uh, soort cannabis. En ik wil het gaan gebruiken. Toen heb ik het eerst via, uh, via Betrokan gehad... Daar kan je ook nog een hele discussie over opzetten. Dat is het bureau wat aangesteld is door het bureau canna medicinale cannabis om het te groeien. Ja, Bet kan is het bedrijf waar Arno Hazekamp ook uh, als uh, hoofdresearch aan verbonden is. Precies, precies. De, de, de producent zeg maar, van de legale uh, nederwiet. Ja. Of nederwiet, de medicinale wiet, sorry. Ja, en dat kost daar 9 euro per gram. Behalve als je het via Groningen doet, dan is het iets, iets goedkoper. Maar uh, in de van in de ben je nog steeds goedkoper uit, bij wijze van spreken. Dus op deze manier werkt het niet. En een heleboel krachten werken elkaar tegen. Nu is vorig jaar in die commissie in, is besloten... in de commissie van Volksgezondheid in de Tweede Kamer... dat het aantal ziektesymptomen uitgebreid zou worden. Dus dat het ook zenuwpijn, in mijn geval dus, en et cetera zou bijkomen. Maar ja, nu zitten we met een andere regering. Ja. Dus dat is helemaal van de baan. Want dit kabinet ziet het helemaal niet zitten? Nee, maar het vreemde was in die commissie was van links tot rechts van de PVV tot SP waar het allemaal mee eens dat uitgebreid moest worden. Ja. En toch is het weer van de baan. Ja, ja, ja. Wat betekent dat voor u? Nou, voor mij betekende dat ik in een grijs gebied blijven hangen, dat ik dus vrij plant voor mezelf kan groeien. En, maar dat ik ja, dat ik het maar één keer per jaar kan doen, want binnen groeien dat mag je dus niet. Dat is verboden officieel bij de wet. En buiten, dan mag het wel tot ja, als, een bepaalde voorwaarde. Ja. En in die voorwaarden begeef ik me dus. Ja, dat betekent dat u echt letterlijk en figuurlijk in het grijze gebied zit. Ja. En dat is heel vervelend, want je voelt je dan een soort uh, half crimineel. Maar de verzekeraar... Maar ja, tegenwoordig die... ook al als gewoon sigaretten roken, want dan moet je ook al buiten gaan staan. Maar de verzekeraar heeft nog steeds geen enkele sjoeg gegeven. Nou, de verzekeraar die heeft dus eerst gezegd, een brief, dat het niet, niet werkt, dat er nooit een onderzoek is geweest, zoals ik net zei. En de tweede brief was dat het niet aangetoond is dat medicinale cannabis werkt, dat er geen onderzoek is geweest. Eerst ja. zegt ze, er is een onderzoek geweest, maar, ja. dat, heeft aangetoond, maar dat is helemaal niet waar. Ja, nee, maar dat, dat, punt, dat punt heb je gemaakt. Maar uh, ik neem aan dat, dat die advocaat daar ook weer op gereageerd heeft. En vervolgens ja, gebeurt er niets? Die advocaat die had gereageerd dat ze, dat ze uh, nu niets meer konden doen... na deze uitspraak. Ah. Dus ze zijn eigenlijk uh, ja, mat gezet op die manier. Fijn. Goed. Nou ja, daar zit je dan. Ja. Dank voor het bellen, Erik. Graag gedaan. En, en veel succes met, uh, ja, met de ongetwijfeld hele vervelende uh, pijnen... die je nou gezeten ja. hebt. Dank je al. Dank u. Dag. Dag, ik ga muziek draaien. Uh, en je kunt bellen, 0800-1121. Uh, gebruik je cannabis om je ziekte te bestrijden. En wat doet dat met je 0800-1121 of kazelunen at Twitteren at of at dumosh. Ik ga muziek draaien van Nederlandse bodem. Um, van dik Hout, weg met Nederland. Ik snak naar Adem, ik bel je en ik zeg ik boek een vlucht.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 We wandelen de avond in. Je houdt van mij en ik hou me vast aan de herinnering. Af vanavond af rond gedachten dwalen En dan raak ik zomaar van mijn stuk wanneer ik denk. Van ik, zeg. Vond ik oud, dus Um, ik lees even een mailtje voor van uh, Jacob uh, Schoester. Beste Frank, ik luister met aandacht naar je programma over cannabis. Ik zelf vind wiet te sterk. Ik beperk me tot het gebruik van een lekker stukje hash. Ik wil een klein onderscheid maken. Ook ik heb pijn al jaren, mijn onderrug. Tot het op een gegeven moment helemaal misgaat en ik geopereerd moest worden aan een hernia. Maar voordat ik geopereerd werd, jaren daarvoor al... had ik die rugpijn uh, Gebruikte de pijnstillers... die eigenlijk onvoldoende werkten. En toen kreeg ik het advies om cannabis of hash te gaan gebruiken. En dit had een heel gunstig effect. Maar niet zozeer als pijnstiller, maar als ontspanner. Of hoe moet ik dat zeggen? Ik kon mijn pijn onder invloed van cannabis een soort ontspannen houding vinden... waardoor de pijn echt verdween. Alleen als ik die houding weer veranderde, dan kwam die weer terug. Maar als ik me onder invloed van hasje weer ontspande, verdween de pijn. Ik hoop dat je wat met mijn, aan mijn bijdrage hebt. Goedjes en succes met je programma. Van een totaal andere orde is een mailtje van Max. Die schrijft Radio 1 in Arnhem valt om de twee woorden weg, ook op de kabel. Via internet werkt het goed. Nou goed, als uh, daar ervaringen mee zijn. Dat zou ook alles te maken kunnen hebben met het onweer. Uh, wie weet wat er ge getroffen is. Maar uh, nou ja, misschien is het waar, ik weet het niet. Um, Jeroen, goedenacht. Ja, goedenacht. Medische cannabis hebben we het over. Ja, kijk, en ik had er een variant op. En Dat is namelijk, uh, dat is, uh, de, ja, hoe noem je het, uh, die Heina olie. Wat is hennaolie precies? Ja, olie van henna, dat, wat is dat precies voor een goedje? Wat doet dat? Nou, dat is eigenlijk uh, ja, hetzelfde olie als wat je uh, van die wieten eigenlijk hebt. Zeg maar, als je op je film met van de spul rondgaat. Olie, ik weet niet dat de lijn helemaal goed is, maar... Kun je me goed verstaan? Ja, we, we horen je, zeker. Ja, Oké, okay, zit ja, in het midden uh, onweergebied. Uh, nee, dat is uh, als, mensen die veel met, uh, met wieten en alles werken, die merken op een gegeven moment dat olie en alles uh, aan de vingers komt. Ja. En uh, nou, als je die olie, uh, ja, hoe dat ze klaarspelen, ik zou het echt niet weten, maar ze krijgen het op een gegeven moment in een heel klein flesje, krijgen ze ja, gewoon een beetje olie erin. En uh, ja, als je met die olie zeg maar, uh, zeg maar, je hebt maar een droppeltje nodig. Zeg maar, ik, ik, ik ben nachtgespeurd en ik heb af en toe dat ik gruwelijk slecht kan slapen. Ja. En uh, nou, dan voor mij is het dan gewoon een uh, druppeltje olie zeg maar, doe ik dan uh, zeg maar op mijn vinger en dan, dan mijn mond op, op mijn tong brengen. En dat werkt voor mij uh, dat je heerlijk kan slapen. Slaap je zonder die hennaolie ook? Uh, nee, dat's, dat, dat, dat's, dan heb ik net probleem met slapen. Dan ben je veel te veel aan het malen, zou ik maar zeggen. En wat, wat zit er in die hennaolie wat jou dan, dan rustig maakt of maakt? Of, of, of, of, of dat heb ik nog niet laten maakt? onderzoeken, maar daar ben ik wel plan. <lacht> ik heb het nog niet, tot niet toe nog niet laten onderzoeken. Maar ik, ik, ben, ik sta het wel inderdaad op het punt om het een keer goed te laten onderzoeken. Maar het zal wel iets met die THC en dan die andere stof waar net... Uh, je tweede spreker met die vrouw, zeg maar, over had. Ja, ik denk dat daar iets in zal zitten, denk ik. Met in ieder geval die THC, denk ik. Ja, ja. Het, het werkt mij hetzelfde als Ja, het, ja je kunt wel zeggen zo'n paracetamol, maar dan een sterkere variante. Maar, ja, het werkt lekker. Ik, ik kan lekker slapen. Die hennaolie, kun je die gewoon kopen ergens, of, of zit het een beetje in het rommelcircuit? Ik heb een biertrommelcircuit. Ja. Dus uh, <laughs> ja, ik weet, niet, ik weet ook niet hoe, hoe, wat het precies is hoor, dus, uh, of ze het aanlengen met een of andere soort van slaolie of weet ik het wat. Ik zou het echt niet weten, want ik, ja, die olie die ze van die plant afkrijgen, dat is niet zoveel dat je zegt, nou, hè, doet maar even een uh, 5 minuten. Ja. Dus hoe dat ze het klaarspelen, ik weet het niet. Maar uh, het werkt voor mij wel. Maar dat moet je echt bij, bij, bij, bij koffieshops halen? of waar, waar, waar, waar, waar, waar haal je het vandaan dan? Ja, ik geef ja, dan noemen ze zo'n ja, ja, zo natuurlijke medicijnvrouw, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. En die dus, heeft dus... Uh, ja, die, die blijft echt zo dicht mogelijk bij de roet, zeg maar, zo dus dicht mogelijk bij de wortels. En uh, ja, die, die adviseerde mij dat op een gegeven moment. En ik zeg van, nou, ja, weet je wat? Ik ben over het algemeen een tegenstander van drugs, over het algemeen zoals ze dan zeggen. Ja. Yeah. Maar uh, ik zeg al, maar, ja, ik heb ook mensen gezien die gewoon echt. Uh, ja, uh, ja wat, ik dan noem, wat ik dan in mijn beleving noem, resources zijn. Nou, als die dat gebruiken, nou, die, zijn gewoon, die kunnen gewoon meegaan met de maatschappij. Nou, oh. ik, zou, ik, ik weet wel wat, wat, wat beter is. Laat die mensen alsjeblieft meegaan in de maatschappij. Maar Jeroen, hoe weet je dat het goed is wat je hebt? Uh, voor mij werkt het. <laughs> dus, ja, de, voor mij werkt het in ieder geval. Kijk, en uh, ja, ik vind gewoon, uh, ja, als mensen iets uitproberen en het werkt niet... Kijk, je, bent altijd altijd, je behoort nog altijd dezelfde debaties zijn over je eigen film. En in mijn geval werkt het hartstikke goed. Maar je bent niet benauwd dat jij iets binnenkrijgt of binnenhaalt... wat misschien helemaal niet goed voor je blijkt te zijn? Uh, dat weet je gauw genoeg. Hè? Als je dat op een gegeven moment uh, proeft en je weet, zeg maar... Want je moet een soort, uh, ja, moet ik zeggen... Het een oude soort drop, zeg maar. Een beetje van een bittere smaak van drop, zou ik maar zeggen. Ja. Als je dat op een gegeven moment proeft, zeg maar, dan heb je wel de, de stof. En als, als ik dadelijk weet, van ik kijk, nee, ik iets en ik, ja, zuurstek, het zuur zich ik, of ik heel anders dan dat, nou, dan weet ik al van, jongens, ophouden, te stoppen, euh, terug gaan met het ding. Ja. Oké, okay. dank voor je verhaal, Jeroen. Ja, meer kunnen we niet aan doen, dus. Uh... Nee. Ja, ik, ja, het is wel een andere variant als wat de meesten nou hebben, maar ja, ja. ik denk van, ik breng hem toch even in. Precies. Je, je bent nachtchauffeur, dus je bent nu ook aan het rijden, tenminste, ik hoor rijgeluiden. Ja, ik, zit, ik ben gewoon aan het rijden, dat weer op geen weer, we, we rijden altijd. Alleen, alleen ik ben nu aan het rijden, zo. Ik, ik kom nu overal langs wegen. Van, ja, er kunnen om, om, uh, ongewaarde bomen liggen en er kunnen dikke takken liggen. En er kunnen auto's tegen de bomen aan staan en je kunt van alles verwachten. Dus ja, je, je bent als chauffeur zijn nu extra alert. Welke regio ben je? Ik, zit hier, uh, net, uh, ik rij nu van Den Bosch richting Vekel. Oké, okay, en daar is het dus, uh, enorm tekeer gegaan, begrijp ik. Uh, nou, hier uh, vanuit. Uh, ja, ik kom net vanuit Zuid-Holland. Zuid-Holland is net als een idiot tekeer gegaan. Dus uh, daar waren ook binnenkort de, de putten, gewoon helemaal echte stoepbanden. Kon je kon niet eens meer zien, want er stond, stond water in de straten. En uh, toen ik hier tegen 9 uh, rond het gebied van uh, Volkel, dus de, richting De Peel kwam, rond tussen Venray en Deurne, zou ik maar zeggen, nou, daar had je echt een uh, grote had je gewoon. Ja, ja, oké. Okay. Dus en daar is het ook uh, flink keer gegaan. Dus ik wacht heel veel schaduw in de morgen te zien. Ja. Nou ja, we zitten hier in de Kazaluna-studio, uh, <laughs> ver weg van, uh, van al dat natuurgeweld. Maar ik geloof dat het in heel Hilversum ook nog wel uh, enigszins meeviel. Tenminste, als je hoort dat er in de rest van het land uh, ja, allemaal gebeurt... ik denk gebeurt. dat wij hier onderin in Brabant en Limburg ik denk en, en ja, de stuk van Zuid-Holland en Zeeland... Ik denk dat die we aardig op zijn donder hebben gehad. Ja, ik zal eens heel even kijken uh, wat, wat Buijenradar uh, zegt, of daar nog... Uh... Um, veel op dit moment langskomt. Oh ja, er zit nog heel veel... Ja, ik heb net rond 12 uur heb ik een hele flinke wolkenbreuk gehad. Midden, midden bij, bij een in de ridderkerk. Ja, oh, nee, Zuid-Holland en Noord-Holland, daar trekt het ook nog vol over. En de rest van het land is ook verre van droog. Nou, sterkte. Ja, we blijven aan het rijden en veel plezier in Casaluna. Oké, okay, dankjewel, jongen. Dus ik blijf luisteren. Oké, okay, heel goed. Dankjewel, dank voor het bellen. Oké, okay, Dag. Houdoe. Dag. Ed, goedendacht. Goedenacht. Jij ja, wil het hebben over de hennaolie van die meneer. Ja. Maar dat is harsolie en dat wordt geclassificeerd als uh, harddrugs. Oh, maar harsjes is toch geen harddruk? Nou, uh, daar zit ook uh, dus voldoende in. Hè. Kijk, wat in Nederland komt, is de derde pers. Ik heb dat wel eens gezien in Marokko hoe ze dat doen. Maar de echte, de eerste pers is natuurlijk ook verschrikkelijk sterk. Uh, en uh, er zit ook verschrikkelijk veel teer in, want iedereen die doet nou net of dat en uh, uh, niet zo sterk is. Maar oh ja. daar zit eigenlijk net zoveel troep in, eigenlijk nog meer, omdat ze dat ook weer vermengen met schapenolie. Om dus weer een uh, wat beter en wat uh, makkelijker te verwerken product te krijgen. Ja, ja. Je bent in uh, Marokko geweest, waarom was je daar? Nou, ik, heb, uh, ik had kennissen daar en ik heb daar, uh, de, ben daar de berg in geweest, want het wordt uh, hoofdzakelijk daar door de Berbers gepest. En ik heb eens gekeken hoe dat allemaal ging. En, maar met, ja, wel, welk die, doel, met welk doel was je daar? Was je daar om uh, handel in te nou, drijven? Ik was, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik was eigenlijk met vakantie daar. En uh, nou, die kennissen, dat waren Berbers en die gingen naar de familie. En, ja in al die dorpen leven die mensen ervan. De enige nareigheid is dat ze daar ongeveer 200 per kilo krijgen en dat de rest allemaal uh, verwerkt wordt door handelaren Ja, ja. Zij krijgen Want er niks die, voor. Nou, weinig ja. En het is natuurlijk zo wat die mensen vertellen van een blootje. Nou, vraag toch maar aan elke dokter. één bloo is ongeveer hetzelfde als acht sigaretten. Ja. Sterk dus, bedoel je? Ja, en dat mensen dat niet allemaal van de ziekenfonds krijgen. Ik gebruik zelf aardig wat medicijnen. Maar ik betaal natuurlijk ook per twee maanden 176 euro eigen bijdrage. Ja, ja. Um, waarmee je wil zeggen dat uh, um, mensen die moeten klagen. Het hoort erbij. Ja, dat vind ik ook. Kijk, als je daar... Uh, Betere resultaten van krijgt, dan is dat allemaal prima. Maar ik zeg nogmaals, door mijn medicijngebruik betaal ik ook bij. Uh, en dat is eigenlijk. Dat, dan kan je het niet op de nek van andere mensen gooien, natuurlijk. Want dan wordt er zoveel fraude gekregen. Want dan krijg iedereen ineens pijntjes. En uh, het werkt niet. Maar je kan het wel zien aan die meneer als hij één druppeltje op de doet. Dit slaapt hij als een roos. Maar dat is echt harddrugs. Uh. Dank voor je bellen. U ook, voor, het, okay. voor uw mooie programma. Dank u. Dank u wel. Dag Het. dag 0800 1121. Nog een kwartier lang kan je bellen op dit telefoonnummer... en jouw ervaringen met medische, medicinale cannabis uitwisselen. Ellen, goedenacht. Goedenacht. Jij gebruikt ook medicinale cannabis? Nee, nu niet meer. Ik heb het gebruikt op advies van de dokter... en met de apotheek samen... Ja. En uh, die maakte van die potjes voor me klaar, noemt hij dat? Alleen maar klaar zeg maar, dan moest ik thee van trekken. En, maar het hielp helemaal niet. Wat had je? MS. Oké, okay. en MS is wel een ziekte waarvan veel artsen denken: uh, daar zou ja. dit wel eens kunnen werken. Ja, ja, ja, ja. En het heeft mij, nee, helemaal niet geholpen. En dat was, dat was wel erg jammer. Want MS, dat heb je nog steeds. Dat gaat niet ja, weg, dat, dat is chronisch. dat heb ik al zo'n 30 jaar. ik heb het in een chronisch progressieve vorm, dus dat blijft doorgaan. En, en de pijn. En die gaat niet over. Hoe vaak heb je het geprobeerd? Um, drie weken, geloof ik. Alle dagen. En het deed helemaal niets of het helemaal, deed wel iets? Nee, helemaal niets. Maar weet je wel, um, licht in je hoofd, hoe gebeurde daar iets... Wat zegt u? Werd je licht in je hoofd? Gebeurde er iets? Nee, ik kon het niet merken. Nee, want het was dan een grapje van, oh, dat ik aan de drugs was en dergelijke. Maar ik merkte ook helemaal niet dat het iets deed. Ik werd er niet raar van of ik werd helemaal niet... Nou, gebruik ik wel wat medicijnen natuurlijk, maar... Maar medicijnen die misschien de werking van cannabis in de weg zitten? Nou, dat is met de apotheek overlegd, hoor. Dat is echt wel ja. goed gegaan. Want ik deed het niet op mijn eigen hartje. Echt met de apotheek samen. Ja. Wonderbaarlijk het toch, uh, dit verhaal? Zegt u? Wonderbaarlijk. Ja. En die zenuwpijnen zijn geen leuke pijnen, hoor. Nee, dat geloof ik onmiddellijk. Nee, nee, nee. En die zitten in de hersenstam en dergelijke. En die stralen uit. En ja, door al die media, die MS. Die witte vlekjes, zeg ik altijd maar. In de hersen en in de hersenstam. Ja, en daar helpt helemaal niets tegen. Er zijn ook geen goede medicijnen nee, tegen. Nee, ze is helemaal niets tegen. Nee, nee, nee. Ja. Dat is nog steeds uh, wel, uh, ja, wel erg. Was u teleurgesteld toen het niet bleek te werken? Uh, ja, in wezen wel ja. ja. Ja, Want die pijn die is, die zenuwpijn, die is echt. Uh, nu heb ik het overdag valt het mee, maar als ik op bed kom te liggen, dan is het heel erg. Dan kom je in een andere houding te liggen en dan uh, met je nek, zeg maar. Ja. En dan straat het uit naar je armen. En dat is uh, wel heel erg. Ik de... heb wel een ander soort en medicijnen voor de. Maar dat heet carmecipine. En dan gaat het op een gegeven moment wel wat minder worden. Op bed. En ik moet gewoon een huismiddeltje van Arniflor. Dat ja. is net als SRL lij, zeg maar. En Arniflor is een verkoelende uh, gel. Mm -hmm. En als je die over mijn nek en over me. dan verzacht het ook. Ja. En dan gaat de pijn ook wel wat van weg. Ja, ja, maar het is niet het tovermiddel die nee, ervoor zorgt nee, dat je echt nee, daadwerkelijk nee, minder pijn hebt. Nee, nee. Oh, oh, oh. Nou. nee. Ik vond het erg jammer, ik heb het echt wel geprobeerd, maar het ging niet. Het dus nee. hielp helemaal. Echt niet. Ik begrijp het. Dank voor bellen. Ja, graag gedaan hoor. En uh, heel veel sterkte. Ja, dank u. Dag. Dag. Dag. 0800-1121. Nog tien minuten lang kunt u bellen. Uw ervaringen over uh, medische cannabis. Mailen kan kazelunen at ncv.nl. Uh, kazelune @ncv twitteren of @tumosh. Heart of mine Risk my life Zo'n Heather Nova, Higher Ground, heette uh, dit liedje. Helene, goedenacht. Uh, dag Frank. Dag. Um, ja, even een tegengeluid. Ik heb uh, ook MS. Um, ik, uh, op een gegeven moment kreeg ik last van spasmen. Mm -hmm. uh, topsport noemen ze dat ook. Dat is echt zijn uitputtingslagen. En, uh, nou, s'avonds neem ik wat medicijnen, maar dat werkte absoluut niet, niet uh, voldoende, of eigenlijk bijna ja. niet. En uh, toen is mij ook uh, cannabis aangeraden. Nou heb ik dat uh, spaarzaam wel eens, ik denk, mm, uh, in mijn twintige jaren zal ik maar zeggen, uh, een paar keer gedaan. Uh, daar werd ik ook niet echt high van. Ik heb twee keer een lachkick gehad en dat vond ik ja. erg leuk. Ja. Nou, daarna is het gestopt. Ik ben dus nu 60 plus. En ik heb primair progressieve MS en spasmen. En nou, ik begon dus met thee. En dat was uh, een halve gram, één gram, uh, anderhalve gram. Uh, het, het werkte voor geen meter. Dus, uh, en toen ben ik het gaan roken. Ja. En dat werkte dus wel. Oké, okay, dat was boomduit. een trein. En dat zijn, net als een meneer eerder ook, twee uh, jointjes, een uh, verkleinwoord gebruik ik erbij, want dat is niet groter dan een sigaret met een filter, uh, waarmee ik de nacht uh, doorkom. Maar dat heb je ook echt nodig? Dat heb ik ook absoluut nodig. Ja. Wat doet het met je? Uh, uh, nou, ik, uh, soms neem ik maar uh, een paar trekken, een, een trek of drie, vier, en dan voel ik me helemaal verslappen weer. Ja. Dus dan val ik bijna weer suf uh, heerlijk in mijn bed. Ja. Het gebeurt dus wel dat ik uh, drie à vier keer per nacht uh, uh, dat herhaal. Want dan word ik toch weer wakker door een schok, door een spasme. Maar uh, ja, dan zit ik weer op de rand van mijn bedje en ik neem een paar uh, trekken. En waps, dan ga ik weer. en ja, dat je... is het enige dat werkt bij mij. En ja. ik, uh, nou, ik zou echt niet zonder kunnen. Nee. Nee, nee. De, koop je dat dan zelf bij een koffieshop? Ja, via de apotheek. Via de apotheek, door, medicinaal. Door, door een arts, uh, revalidatiearts, voorgeschreven. Ja. En je hebt een verzekeraar die daar ook niet moeilijk over doet? Helemaal niet. Nou, nee, ik denk dat dat echt een tref is hoor. Welke arts, bij welke arts je bent of, of zo. Nee, een verzekeraar vroeg ik. Een huh? verzekeraar? Um, ik, kreeg, ik kreeg het uh, sinds een half jaar. En een indicatie van mijn huisarts krijg ik uh, 75% vergoed tot een paar honderd euro. En dat hoort dan helemaal bij het alternatieve uh, pakket, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dan kun je verder uh, ook uh, niks doen. Maar dat is uh, voldoende voor mij. Oké, okay, dank voor... En ik voor ben be helemaal enthousiast, dat snap je wel. Dank voor het bellen, Helen. Oké. Okay. En een prettige nacht nog. En een prettige nacht nog. Ja hoor, dank je wel. Oké, okay, dank je wel. Dag. Louis, goedenacht. Goedendag. Ik wou even zeggen, ik. Uh, ben ja, Ruim 40 jaar geleden had ik een dokter. Ik had zwaar, zwaar maagpatiënt. En die schreef mij wiet voor. En dan moest ik thee van zitten enzovoort. En toen zei ik: Ja maar dokter, daar is toch voor aan. dan? Dus zei ze: wil nee. Want er was een dokter die. Uh, hij kwam uit Drenthe. Voor, he, dus hij was al vrij oud. Ja. Hij zegt, dat dus schreef ik voor, voor, voor aan de boeren. Die moesten hun pacht betalen. Die, die waren dan ook, ook maagpatiënten. want maagpatiënten is psychosomatisch voornamelijk. He. En hij zegt, ja, en die mensen die konden de, de, de, de pacht niet betalen. Maar dat was helemaal de zeven, die keutenboertjes voor een patiënt. Ja. En dan schreef ze wiet voor. Hij zegt, nou, en dan, uh, dat hielp. En mij heeft dat ook inderdaad geholpen. Die, die, die, die uh, kleine boeren die kregen wiet voorgeschreven? Ja, daar dus, ja, nou heb ik het over. Die dokter was toen al, nou, ik denk dat hij in de jaren 50, 55 was. Dat hij me dat doorschreef. En dat schreef hij in zijn praktijk. Hè? Schreef hij dat aan, aan uh, die boeren Dat was vroeger, vroeger in zijn tijd. De dokters hadden een apotheek zelf. Ja. Dat was een middel wat ze voorschreef. En dan moesten ze tegen van trekken. En dan, uh, nou ja, dan liepen ze. Uh, uh, geen probleem, want dat is psychosomatisch. Dat is, ja, je vreet eigenlijk alles op. Hè? Ja, maar uh, Over welke periode hebben we het nu? Hoe lang is dat geleden? Ruim 40 jaar geleden. Ik ben nu uh, ruim. Ik zit mijn 83ste levensjaar en ik neem af en toe nog wel eens een blootje. Maar ik heb het nou niet meer nodig, want het is gewoon ja. Hè, dus die, die, die, eigenlijk, wat de mensen zeggen, een lachpiet. ik krijg een lachkik. En dat is eigenlijk dat je dan, nou ja, tegen die dingen die je allemaal letterlijk opvreet, hè, psychisch dan, ja, ja die, uh, dat doe je dan niet meer. En zo heb ik dan afgeleerd uh, om uh, op te winden over uh, allerlei dingen. En zo dus ben ik echt van uh, maagpatiënt ben ik afgekomen. Ik heb wel van alles gebeurd, psychiater, psychologen. Niemand kon me helpen en die dokter die uh, zei dat. Ja, ik vind het wel een bijzonder beeld om een, iemand in zijn 83e levensjaar met een, een joint voor, uh, voor me uh, te visualiseren. Ja, maar goed, dat doe ik maar een heel enkel keer hoor. Dus ik, uh, nou ja, maar waarom is het nou gek? Ik bedoel, hoe al vandaag uh, zitten niet aan, aan een neut? Hè? Voordat ze slapen ja. gaan. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, dat is toch uh, gewoon? Hè? Ik bedoel, uh, maar bij mij was, is dat uh, gewoon geworden omdat ik dat. Maar ik maak me heel zelden nu, hoor. Want ik, dat is voor mij echt nu, nou ja... Hè, dat is net als je ja, een borreltje drinkt voor de gezelligheid, weet je wel. Dus dat, dat gebeurt als ik iemand die... Dan die, die, neem ik een aantje mee als, als iemand die ook bloot, weet je wel. Ja, ja, ja dat is toch gezellig, ja. Ja, maar het is echt... Daar was het echt voor, hoor. Je voor, uh, ging anders tegen het leven aankijken. Ja, en een bijzonder verhaal dat vroeger uh, dat uh, in die in één geval met één huisarts heel gewoon was. Ja, ja, ja. Ja, maar de dokters hadden vroeger natuurlijk een eigen apotheek. Hè? En daar had die, man, die man was ik al jaren bij. En op een gegeven moment zei hij ineens... Hé, hey, nou heb ik het. Maar ik kreeg van alles van hem. Allerlei weekjes, selfies en, en tabletten, die helpen allemaal niks. En toen, zei, toen hij dat tegen me zei... Ze, ja, maar dat was toch in, in die tijd... Ik zei, ja, maar dan raak je toch verslaafd dan. Hij zei, nee, uh, nou, dan vertelde hij dat... dat hij dat vroeger aan een keuterboer gaf... omdat hij ook problemen hadden om een, hè, een, een, een pacht te betalen. Daar zouden ze natuurlijk vreselijk mee. Nou ja, en dan uh, keken ze heel anders tegen het leger aan. Maar ja. daar heb ik het nog van... toen de mensen zelf uh, nog teelden niet En nu is het, uh, als je nu een echt... Uh, ik bedoel, nu, uh, als je nu bloot, neem ik alleen... Eigen geteelde wiet, okay. uh, Want daar, daar ga je door als dat heen, bij wijze van okay. Dank voor bellen, Louis. Ja, oké. Okay. En een prettige nacht nog. Dank je ja, wel. Slaap lekker. Dank je wel. Dag. Dag. Ik spreek het antwoordapparaat in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Heel Frank hier. Je hebt uh, Anjo de Bond van het uh, evenementenbureau van de VVV in Deventer. Bedenker en uh, organisator van het straattheaterfestival Deventer op Stelten. Uh, ik uh, hoor dat Deventer op Stelten oorspronkelijk voorbehouden was aan theatermakers die op Stelten uh, liepen. Ik ben benieuwd of ze zelf ook kan stelt lopen. Mooi gesprek. Dag. We gaan... Uh, de boel afsluit hier zometeen op deze zender. Radio 1 kan je luisteren naar nog steeds een wakker Nederland. Dank voor het luisteren. Nog een hele prettige nacht. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.